In Duitsland is iemand ingereden op een groep mensen. Het gebeurde in de stad Mannheim. Volgens Duitse media zouden er minstens één doden zijn en meerdere gewonden. Maar die berichten zijn nog niet bevestigd, zegt correspondent Gien Balduk. Duidelijk is in ieder geval dat het inderdaad uh, redelijk druk was in het centrum van Mannheim vanwege het carnaval, zoals op veel plekken in Duitsland. De grootste festiviteiten waren gisteren met de optocht, maar ook nu was het nog relatief druk, uh, onder meer vanwege ja, een soort markt die werd gehouden met uh, zo'n 60 kraampjes en attracties in het centrum. De dader is inmiddels wel opgepakt. We weten ook nog niet of het gaat om ...een doelbewuste actie. De laatste tijd gebeuren er vaker zulke dingen in Duitsland. Vorige maand vielen er twee doden... ...toen een auto inreed op een vakbondsdemonstratie in München. En in de week voor kerst reed een automobilist in... ...op de kerstmarkt in Maagdenburg. Bij die aanslag vielen zes doden. Dieuwertje Blok is niet meer. De presentatrice van het Sinterklaasjournaal... ...is gisteravond overleden. We wisten al dat ze ongeneeslijk ziek was. Vorig jaar zei ze dat ze huidkanker had... ...en dat haar neus geamputeerd moest worden. Dat gebeurde, maar de kanker keerde terug... Diewertje Blok was 45 jaar lang op tv, eerst als omroepster, later als presentator van onder meer het SchoolTV Weekjournaal en Ontbijt TV. En ze was al die tijd razend populair, ze had een eigen fanclub en in 1983 werd er een liedje over haar gemaakt. De Blok was 67 jaar. En ook veel mensen van boven de rivieren hebben carnaval gevierd in het zuiden. Speciaal voor hen staat in Den Bosch een groot geel bord met daarop de tekst: Bovensloters opgelet. En daaronder dit: Krijgt hier een Oezeldonk bier voor 3,50, friet voor 5 euro, patat voor 50 euro en griep voor 5 dagen? Heel wat vind je ervan? Top. In een Brabant eet je geen patat, maar eet je friet. Klopt het een beetje? Ik denk het wel. De prijzen die zijn namelijk veel te hoog. Het hier in Brabant. Het is friet, kut, in de bos. Zo. Ja, carnaval duurt nog tot en met morgenavond. Het weer lekker middagje met veel zon en een gaatje over tien. Vannacht gaat het weer licht vriezen met kans op nevel of mist. Morgen wordt weer lekker. Er is opnieuw veel zon bij 10 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Chamber in the dark, trying to light a spark. Though my heart was made of gold. Did I really go too far? So, did we go too far? Messed it up, guess I should have known. I In het tweede uur van dit de programma begonnen we met een lekkere hit van dit moment. De nieuwe single van Robin Schulz en Fast Boy. En die heet uh, uh, Million Good Reasons. Oké, okay, het uh, tweede uur van Zandvoort op zaterdag op de lokale omroep uh, ZFM. Al 35 jaar zijn we hier uh, vanaf uh, Zandvoort uh, te horen. Sinds 1990 begonnen in de, de Watertoren. Ik wou bijna zeggen Oude Watertoren, want, uh, ja, er zijn nog maar vier verdiepingen over hè, van de originele toren. En voor de rest uh, wordt uh, deze momenteel uh, omgebouwd uh, tot uh, luxe appartementen. Dan laten we hopen dat hij weer snel staat en dat we weer een herkenpunt hebben hier in Zandvoort. Maar genoeg over de watertoren. We gaan het hebben over schoonwandelen. Hebben we net uh, in het eerste uur ook gedaan. En toen uh, sprak uh, Patrick uh, over uh, ja, hoe je mee kan doen, hoe het allemaal begonnen is en dergelijke. Maar worden ook de schoolkinderen en de scholen erbij betrokken? Nou, dat uh, gaan we ze dadelijk horen in het uh, tweede gedeelte van het uh, interview met Patrick. Verder kijken wij nog uh, naar de evenementen voor de komende dagen. Nou, er wordt gecarnavald uh, in Zandvoort. Dat uh, morgen in de Dorpskerk, daar kunnen we wel het een en ander over vertellen. En uiteraard ook uh, over carnaval in de regio. Want ook in de Bollestreek, nou niet zomaar, daar wordt echt uh, flink gecarnavald. En wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je verderop in de evenementen voor de komende dagen. Verder hebben we ook nog een gesprek met Benno, want volgende week zaterdag een speciale Zandvoort op zaterdag. En wat we daarin precies gaan doen, het heeft allemaal te maken met de brandweer. Nou, dat hoor je straks van Benno zelf. Hij komt naar de studio. en Misschien kan hij ook nog wel even gezellig meedoen doen met dit programma. Maar eerst gaan we Kerry Barlow voor je draaien. And it may not last Time went on and I waited for you I didn't know what else I could do I, do. I thought that we'd always be together You said hold on, it just gets We kennen deze uh, Kerry Barlow uiteraard uit uh, The Boy Band Take That. En dit was dus het op van hem uit 1997 met Love Won't Wait. Ja, we hebben de, de single gehoord voor het Songfestival uh, voor uh, Nederland. En dat is onze eigen Nederlandse stromaai, hebben we het over clouds. Maar we gaan nu de echte stromaai voor je draaien met de nieuwe single van hem. Het is de beste maar ook de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 Toi en moi. als je te vergeet, dan ga ik me le pire, c'est toi et moi. Ja, hij is uh, natuurlijk uh, onlangs uitgekomen afgelopen week. De nieuwe single van onze eigen Nederlandse uh, Stromae. Daar hebben we het over clouds. Het Zonfestival gaat hij vertegenwoordigen met C'est En uh, ja, waarschijnlijk gaan we die platen verderop in dit radioprogramma ook nog wel even voor je draaien. Want ook daar is het mooi weer voor natuurlijk. Hè? Zonnetje schijnt, graadje of negen. Een lekkere fiets, scooter, loopweer, lekker het strand op. Er zijn al uh, diverse uh, paviljoens die inmiddels alweer uh, staan. En zo was ik vorige week uh, ook al op het strand uh, te vinden. En dat was uh, best wel weer lekker. Uh, na de winter die wij gehad hebben. Dus ga gewoon even lekker genieten van het mooie weer op het Zandvoortse strand. Nou, als je dan toch aan het genieten bent uh, buiten. Dan uh, kijk ook eens naar beneden. En kijk eens uh, hoeveel fel uh, er allemaal ligt uh, op de grond. En of je dat niet uh, meteen uh, kan uh, oprapen. Nou, vanmorgen was Patrick Berg van uh, Schoonwandelen Zandvoort... Uh, in de uitzending bij uh, de collega's van Goedemorgen Zandvoort. En uh, we hebben al het eerste gedeelte van het gesprek gehoord. Maar ze spraken door met uh, Patrick over onder meer de scholen. Hoe betrek je die bij uh, Schoonwandelen Zandvoort? En het begint natuurlijk ook bij kinderen. Hè? Nou ja, goed. Uh, wat Je er vertelde is... net. Ja. Ja. In ja, het ik... uh, voorgesprek uh, hadden we het over uh, wat jullie willen op scholen. Nou, ik, ik, wat... ik kreeg nu ik van twee verschillende scholen. Maar de eerste die is, is echt. Uh, die, die ga ik volgende week mee een, een datum prikken. Dat uh, is de Oudenaarde School en die wil met alle kinderen. Uh, ja, uh, oh, ja, wandelen met, met 70 kinderen. met wat... twee groepen tegelijk 70 kinderen. Zo. En daar heb ik dus uh, kleine afvalzakken voor gemaakt. En uh -huh. dat maak ik van een uh, mayonaise emmer. Die snijkt, oh, yeah. onder oh, ja. van, dus ja. snijkt de onderkant ja. er vanaf. En in de, in de deksel snijkt een gat erin. Oh, en dan heb je, ja. uh, dat kan je met een pedaal zakken. Want die grote ja. ringen die ja. zijn ja. veel te lang en veel te zwaar ja. voor die ja. kinderen. Ja. Ja. En met zo'n klein zakje met een pedaal zakje, mm -hmm. dat, dat kunnen mijn kinderen al makkelijk tillen. En dat, is, dat weet niet zoveel. En, en dan krijgt de ene een, een, zo'n afvalring en de andere kind krijgt een okay. kleine knijper. En nou, dan ja. kan je met zeventig kinderen tegelijk in groepjes van twee ja. kan je lopen en dan heb ik ook weer ja. allemaal van die uh -huh. hesjes, oranje, hesjes, oranje het. hesjes voor de kinderen, dat ja, ze veilig, uh, kunnen veilig kunnen doen, lopen. Ja. De, met, de, met de lagere klassen blijven we dan op uh -huh. het schoolplein. En, en met, uh, ja. met een hogere klas kan je bijvoorbeeld uh, naar de schelp toe lopen. Ja, en, ja, en, ja. Uh, maar die ja. moeten dan wel een heesje ja, ja. en, en, en heb jij zelf de naam verzonnen, Schoonwandelen? Nou ja, dat was eigenlijk een, een, een, een, een naam die ook in andere gemeentes toen in coronatijd opkwam. En, en zodoende kwam het. zeggen van nee, hey, dat was ook Het was dus eigenlijk een, een, uh, ja, een landelijke tendens. Ja, ja. De, de ene noemt het schoonwandelen en er zijn nog wel meer namen voor. Maar. Een goede naam, trouwens. Ja, ja. schoonman onderstand. zandvoort. Ja. Hé, hey, maar de, die scholen, want er is, er is nog een school aan Ja, de gaf, die, die heb ik uh, een, een, een, een lerares, heb ik... Uh, Carina? Ja, Carina. Hey, onze Carina. Ja, ja. ja, die ja. heb ik uh, ook meegesproken. En die gaf ook aan dat ze het graag wilde uh, in het voorjaar. Uh, ze heeft nu wel mijn telefoonnummer, maar ik heb met die nog niet een concreet... Uh, maar wil je meerdere scholen bij ja, gaan betrekken? Hartstikke ik, ik, ja. ik, begint, ja, begint het. Weet je, ja, kinderen absoluut. begint het om besef ja. om, om, te krijgen. Je maakt heel vaak in jeugddebatten mee dat kinderen dit een heel belangrijk stukje hebben. Ja, ja, nou, nee, ja zeker. zeker, zeker ja, ja, ja, dus ja. ja, dan is het een beetje. Uh, ja. ik, ik vind het. Uh, het lijkt mij goed voor de kinderen om te laten zien van ja. hey, wat ligt er in je, in je eigen woonomgeving En wat voor moeite is het om het even in je zak te houden en het bij de neer te houden. We hadden vorig jaar tijdens de Grand Prix. Uh, dagen hadden we die die man rondloopt oh, zijn naam Paul, niet meer. Paul, Ween, ja, Paul ja, de Paul ja. wij zo ja. ja dat was ook wel mooi hè, dat hij dat deed. Die was iedere dag was hij uh, zijn deed hij zo hardlopen ja geweldig, toch? Uh, volgens mij is hij, is hij vandaag weer actief in Ja bij het museum. Ja dat het museum klopt ja, met, ja inderdaad ja. maar het is ja. ook wel mooi dat hij ja, dat ja, doet natuurlijk doet heel veel. Ja, Engelsman hè. Engelsman. Ja. Ja. Ja. Wil jij dat niet doen, een hardlopend een beetje door het dorp? Nee, die tijd, die tijd, die tijd heb ik gehad. Ja, ja. Ik. Uh... Ik heb nog wel energie genoeg, maar nog niet om, uh, om, om te hard te rollen of wat dan ook. Ik weet ja. niet zo van het. Uh, ja, helemaal goed. Maar ik, ik, ik, ik merk wel dat je, dat je er enorm bij betrokken bent. Hè. Uh, waar, waar heb je dat van? Dat, dat, dat het schoon moet zijn allemaal? Nou ja, ik, weet je, een, een, een, als je leefomgeving uh, ne, netjes en opgeruimd is. dan, dan uh, denk ik dat je voor, de, voor iedereen zijn stemming ook een ja, stuk beter ja, is. Ja, ja. In plaats van dat je de deur uitstapt en dat je, dat je op weg naar het centrum. dat je een hoop rommel ziet liggen, weet je? Ja, ja. Uh, een schone leefomgeving zorgt dat mensen de, de, de ja. buurt en, en, en het dorp ook beter waarderen. Ja, ja, Vandaar ja. dat ik het belangrijk vind. Zeker. Als mensen mee willen doen, hè, uh, hoe kunnen ze zich aanmelden? Nou, ze, kunnen zich, ze kunnen het vinden op, op uh, Facebookpagina, wat we net zeiden. Schoonwonderen Schoon ja. ja. Uh, daar plaats ik je dan op donderdag een bericht. En uh -huh. we, nogmaals, we lopen de laatste zaterdag van de maand. Uh, je hoeft je niet van tevoren op te geven. We hebben altijd genoeg attributen bij ons... Um, de, de, de, het bericht delen we ook op... Uh, je bent als alsof... Uh, je mag je Zandvoorter voelen. Mm -hmm. uh, of in verschillende buurtapps... Uh, uh, plaatsen we het bericht. Ja. Dan delen we het in vijf verschillende buurtapps. En, en daar delen we dus... iedere donderdag waar we gaan lopen. Ja. Ja, goed. En uh, zodoende dus hou voornamelijk... dat soort Facebookpagina's in de gaten. Uh, ja. nou, duidelijk. En Ik heb twee mensen... die hebben geen Facebookpagina... Uh, die weten mij wel te vinden en die heb ik dus met afgesproken. Die stuur ik die donderdag uh, een, persoonlijk uh, een sms-berichtje ja, ja. sms van... Hey, deze zaterdag, weet niet of je tijd hebt, maar deze zaterdag starten we daar en uh, we hopen je te zien. Goed, hey, ook al heb je geen Facebookpagina, spreek me gerust een keer aan ja. en dan krijg je een persoonlijk bericht. Mag ik, mag ik nog één vraag stellen? Want we gaan het straks hebben over stoppen met roken. Dat zou je ook wel willen, hè? dat iedereen stopt met roken. Kort, worden er niet, ja, niet helemaal gek van de sigarettenpeuken? Ja, ja je, wordt, je wordt daar uh, inderdaad heel gek van. Ik, ik, uh, ik heb nu ook een bladblazer uh, in de schafketen liggen. En uh, bij de gemeentehuis staat zo'n hele grote stofzuiger. Maar ik heb nog geen uh, ideetje gevonden hoe ik dat ding mee kan nemen. Maar uh -huh. je staat eigenlijk <laughs> werkeloos achter het raadhuis. Ja? Zo'n hele grote stofzuiger om... om, om want vaak als ja, je dan in de hoort ja. loopt hoe vaak is bij mensen benedenlandse de uh, galerijen. Mensen gooien staan te roken op de galerijen. Ja. Want ze willen niet meer binnen roken tegenwoordig. Ja, want ja. dan gooien ze hun ze allemaal over de reling heen. Ja. Ja, in ja. hun eigen leefomgeving. Ja. Ja. Dus je afvraagt van hoe dan? Hey, ja. en, en dan nog één vraag over de helm. De helmgras uh, is ook niet bevorderlijk. Uh, want alles blijft erin hangen. Papiertjes en weet ik het allemaal. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, uh, het, het, het helm groeit wel heel hard. Dus, ja, maar er blijft nee, het, ook een hoop. Het, het, ja, er blijft er liggen. Er blijft wel een, uh, absoluut een hoop liggen, maar. Uh, zoals afgelopen zaterdag, we zijn nog twee maanden achter elkaar. Uh, de helm in, in uh, Kamelingen-Onderstraat losgelopen, omdat daar zoveel ligt. Ja, niet te geloven. Ja, dus ik, ik begrijp wat je zegt, maar. Ja. Uh, <laughs> Het is de, ik, ik weet niet of wat... wat, wat Spaanlanden daarvoor uh, aanpakken op heeft, want dat is een beetje jammer dat op het moment... Uh, uh, ik had met de vorige uh, regisseur in, uh, bij had ik heel goed contact en nu is, is er veel wisselingen geweest. Ja. En is het contact, is, ben ik eigenlijk twijfd van hey, wie ja. is er aanspreekpunt ja, ja, ja, ja, ja. Op? Dat is wel een beetje jammer dat dat soort... Ja. Uh, communicatie nu geloofd, ja. omdat er heel veel wisselingen ja. zijn. Ja. Ja. Nou, ja. Uh, uh, bedankt. Ik vind het een mooi verhaal wat je had. Ik hoop dat het gaat lukken met die uh, scholen, inderdaad. Ja, en, uh, ja dat... Uh, ja, voor een uh, schone zandvoort te noemen. Zeg. Ja, en dat ja, er ja, meer mensen ja, zich dan, aanmelden. Ja. ja, en met de scholen, dat zijn die vrijwilligers ja. die dus meegaan op het zaterdag... Er ja. dus zijn er al uh, een stuk of acht enthousiast van om uh, daarbij te helpen. Leuk, Weet leuk. Je moet alleen ja, 70 ja. kinderen opletten, dat wordt een uitdaging. Ja. Ja. Het is een, alleen een beetje rot tijd, want als jullie aan het zijn... ...dan kunnen ze niet naar uh, Goedemorgen Zandvoort luisteren. Dat is nou wel jammer natuurlijk. Ja, ja, Want het mee, begint om ja. tien uur, hè? Nou. Ja, ja, ja, Nee, in ieder ja, geval. Ja, jullie, uh... jullie moeten alleen iets beter bekendmaken wanneer het wordt uh, herhaald, jullie uitzendingen. Maandag, maandag tip. zo. Maandagmorgen ja, om tien uur. Zet het ja. ook in jullie uh, Facebookpagina. Als ja. dus je maar ja. dicht zet van, hé, hey, dit het is een okay. herhaling uitzending. Oké. heel goed. Er gerust bij, herhaling is maandag dat nee. Ja, maandag is uh, dus de herhaling van het uh, programma van uh, vanmorgen. Van uh, Goedemorgen, Zandvoort. En Patrick, ik zal het er voortaan bijzetten op de Facebookpagina. Uh, dan kan je dat in ieder geval niet vergeten. Nou, mocht je meer informatie willen hebben over het schoonwandelen. samen met Patrick en alle andere mensen. meestal een groepje van een man, vrouw of 15, vertelde Patrick. dan ben je van harte welkom. Schoonwandelen Zandvoort. En 29 maart, dan staat weer de eerstvolgende schoonwandelen tocht. voor Zandvoort op de agenda. En waar dat gaat plaatsvinden. Dat weet Patrick, dan die donderdag ervoor. Dan dat gaat hij even een rondje Zandvoort maken. En kijken wat op dit, dat moment dan de meest vervuilde plek is. En daar wordt dan opgeruimd met het team van Schoonwandelen. En afgelopen een plakje cake en een kopje koffie uiteraard. Bij de keet van Patrick en van Schoonwandelen. We gaan terug in de tijd. Elke dag samen, de tijd die vloot.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 Gedaan wat eigenlijk niet kon Ja, deze dame, Kim Wouter die, die kwam echt uh, uit uh, mijn jeugd, Benno. Oh ja. Zo leuk en leuke muziek en de For Leather World. Had ook nog een uh, mooie romantische plaat van haar. En dit was uh, You Came. Ja. Nou. Helemaal geweldig, Helemaal geweldig. hoe ja. is het? Benno, goedemiddag. Goedemiddag Rob, ja, goedemiddag luisteraars. Helemaal goed, ik ben lekker hier op het fietsje naar het Durp gekomen. Gezellig. En uh, voor een week was ik ook al in het Durp en dan uh, ben ik even bij het uh, Zandvoorts Museum binnengelopen. Ah, kijk eens nou. Voor die, voor die tentoonstelling, de plastic soep. Ja, en een mooie kunstwerk ook voor de deur, hè, trouwens. Dan. Ja, ja, ja, en, maar ik werd verrast. Want, uh, uh, nou ja, we kennen het, het Salters Museum allemaal. Het is niet zo'n uh, idioot groot museum. En de helft van het museum uh, bestaat dus uit uh, foto's van vroeger. Van rond 1900. Dus genomen door één fotograaf. Brakos, even uit mijn hoofd. Ja, Bakos. En die uh, beste man, nou, die heeft vrij, zeer goed zijn best gedaan. En dat brengt ons natuurlijk ook weer terug tot uh, dat Zandvoort. Uh, 200 jaar bestaat dit jaar. Ja, 200 jaar badplaats. Ja, en ik vraag me nog zo af: van. Um, krijgen we nou eens om een programma te zien en te lezen? Heb jij wat gezien en gelezen? Nee, de burgemeester belooft dat er daar zeker aandacht aan besteed wordt. En dat het in de, in de loop van dit jaar bekendgemaakt uh, zou worden... wat we allemaal gaan doen. Oké, okay, nou dat maar... komt goed uit, want de burgemeester is volgende week zaterdag... vanaf drie uur in onze uitzending. Want we hebben volgende week zaterdag... we hebben het over geschiedenis... Uh, maar volgende week zaterdag is het de dag van de brandweergeschiedenis. Kijk eens aan, als de burgemeester dan als de brandweer vertelt uh, wat we gaan doen met uh, Zandvoort ja. 200. dan dus ja, zijn we ja. helemaal blij. Nou, precies. En uh, ja, we gaan drie uur lang uh, gaan we praten met, uh, over natuurlijk de geschiedenis van de Zandvoortse brandweer. Want die heeft natuurlijk ook een geschiedenis. En ik ben me daar al enorm aan het, in het verdiepen. De eerste krantenberichten, want daar moet ik het al van hebben. Heb ik van. Gaat eigenlijk vanaf 1883. Zo hé. Ja, en ik ben nu bij 1925. Uh, en dat is al, uh, nou dat is gewoon ontzettend grappig om uh, dat allemaal uh, te lezen. Hoe dat allemaal ging in die tijd. En, uh, nou, en hoe ze gealarmeerd worden. En natuurlijk de, de problematiek. Want ja, rond. Uh, 1918, uh, nou uh, rond 1920, 21. zijn hele grote hotelbranden geweest in uh, Zandvoort. En um, toen werd zelfs de brandweer uit Haarlem met de tram. <laughs> de brandspuiten gingen op platte wagens van de tram. En die werden via de trambaan naar Zandvoort gereden. Nou, in die, in die tussentijd stond er natuurlijk uh, dat halve dorpen licht al laaien. Hoeft hij niks meer te doen? Uh. Nee, dat, maar dat kon ook niet erop, want. De slangen van de Haarlemse brandweer. paste niet op de slangen van de Zandvoortse brandweer. Oh, daar was uh, geen rekening mee gehouden. Ja, aansluiting anders. Dus uh, het was wel heel vriendelijk dat ze gingen bellen en dat ze kwamen. Maar uh, ja, het materiaal was dus uh, niet op elkaar afgestemd. Uh, dus, en, uh, en de krant stond echt bol van de artikelen. dat het toch wel heel raar was dat in, uh, de Zandvoortse brandweer. toch maar een lili-putterige materiaal had. en dus geen grote branden aankon. Ja, en vooral verhalen was het uh, water naar de zee brengen. Nou ja, bij wijze van spreken. <laughs> ja. Ja, ja, ja. En ja. er was natuurlijk ook het, het, uh, en dat is natuurlijk heel lang zo geweest: van, van het grote probleem van grote hoeveelheden water, kennen we eigenlijk niet in Zandvoort. Dus uh, nou en dat is nu wel anders. Maar dat speelde in die jaren speelde dat ook een enorm, uh, was een enorm probleem. Dus, uh, dus nou ja, daar gaan we het dus allemaal volgende week over hebben. Ja, in die kazerne bij het politiebureau, hè? Was ze nou inderdaad afscheid van genomen hebben... nu in Nieuw-Noord, een mooie nieuwe kazerne. Nee, nee, nee, al. Oh, zit er nog steeds? Ja, we hebben... Zandvoort is een van de weinige dorpen van Nederland. Misschien wel het enige dorp van Nederland... die voor een dorp van, uh, nou wat hebben we, 17.000 inwoners, uh, twee brandweer hebben. Twee? Ja. En wat is uh, daar de reden voor dan? Nou ja, omdat de aanrijdtijd van Nieuw-Noord uh, te lang is naar bijvoorbeeld Zuid. Oké. Okay. En de spoorbaan zit ertussen. Dus dat is ook altijd een dingetje. Oké, dus de... oké. Okay, okay. Want ik dacht, de kunstenaars doen er heel veel dingen in. Ja, die de zit dergelijke... op de eerste verdieping. Oh, die zit op de eerste verdieping. Ja, ja, ja. ja. En, en uh, daar zitten niet meer, uh, zeg maar, uh, de, de personele bezetting... Uh, dat ze stand-by staan daar of nee, zo. Nee, uh. die zitten allemaal uh, in jouw buurtje... bij die Lineestraat En daar, uh, en daar is, is ook een garage in de zin van... daar wordt aan brandweerauto's van de hele regio komen naar Zandvoort... Om daaraan gesleuteld te worden. Dus als er een schroefje moet worden vervangen, dan doen ze daar. Ik was er van een week voor de voorbespreking voor die uitzending van volgende week, zaterdag. En, uh, <coughs> en sorry, en uh, stonden er gewoon twee grote, dat noemen ze uh, reddingsvoertuigen, maar dat in de Volksmond ladderwagens en hoogwerkers stonden daar, en moest even wat daar gebeuren. Ja, ik weet wel dat er een ja. hele rel was... want Zandvoort had zo'n grote ja. ladderwagen... Ja, ja, ja. en Haarlem niet... en die van Zandvoort moest dan naar Haarlem toe... Ja. en uh, toen stond iedereen... Uh, achterste, op achterste poten ja, ja, natuurlijk. Ja. Is nooit doorgegaan, hè? Nooit doorgegaan? Nooit door Dus ze hebben hem nog steeds ladderwagen. Ja, ja, het ja, ja. heeft zijn eigen ladderwagen. Kijk, ja, kijk. Ja, ja, ja, ja. Dat is toch maar een mooi geluk dan. Ja, ja, precies. Ja, maar wie hebben we dan allemaal als gast dan voor? Nou ja, we zaten? beginnen uh, om twee uur met Remke Hoedemaker. En Remke Hoedemaker die heeft zijn radio bij Jou en Mij. Uh, uh, twee jaar geleden heeft hij ze gehad. En, en hij is uh, als uh, officiële persvoorlichter van de VRK, de Veiligheidsregio Kerenbaland. En uh, we gaan eens bijbabbelen van hoe het er met hem gaat. Want hij kwam uit het bedrijfsleven. Wist helemaal niks van de brandweer en zo. Nou, nu dus wel. En, en we gaan eens, uh, luisteren hoe dat zit. Uh, en er zijn nog wel... Ik heb even een krie kriebeltje in mijn keel. Uh, oh handen. jee, neem even een slokje water. Of heb je oh, geen water ja, uh, daar? Nee, ik heb geen water. Oh. <laughs> in ieder geval, dat doen we. En daarna komen de, de brandweerlieden van Zandvoort. Die komen zelf vertellen over de geschiedenis van, uh, van hun korps. En dat, nou dat gaan we een beetje op chronologische wijze. gaan we die geschiedenis met elkaar doornemen. Ook afhankelijk van hoeveel kennis er is. Dan hebben we nog de jeugdbrandweer. Daar gaan we het ook over hebben. Dan om drie uur de burgemeester. Want die, is eigenlijk, uh, die heeft het gezag over de brandweer en de politie. Dus we zullen aan David Molenburg vragen van hoe hij dat allemaal beleeft. En om, uh, even kijken, kwart over vier... dan hebben we Randall Austin natuurlijk. Zoals elke zaterdag. En uh, Randall heeft ook een brandweergeschiedenis. Want die heeft jarenlang bij de luchtmachtbrandweer gewerkt. Ah, dat wist ik helemaal niet. En daar gaan we natuurlijk... Ik heb Randall al gevraagd om een paar mooie, sterke verhalen... voor ons uh, uit, uh, op, te, op te duikelen. Uh, want daar zitten we natuurlijk lekker uh, van... Uh, zodat we daarvan kunnen smullen. Uh, nou, en dan verder... Uh, dan het laatste uur gaan we natuurlijk hebben over de taken, de huidige taken van de brandweer. En, uh, en we kijken ook een beetje naar de toekomst. Kijk, nou, een hele mooie uitzending gaat het worden. Zaterdag zetten we in de agenda. Ja, oh ja, en, en, ja? en, ja? Ja? en, en voor de mensen hier aan de Tolweg. Niet schrikken als er een paar misschien rode, grote auto's voor de deur staan. Er is niks aan de hand. We komen allemaal gewoon gezellig uh, radio maken bij Rob en Benno. Ja, oké. Okay. Hm. Ik kan meekijken op de webcam, hm. hè? want iedereen komt keurig in, uh, in bedrijf. Ja, dat kleding. heb ik gevraagd, ja. En uh, we gaan natuurlijk de studio weer een beetje versieren. Want ja, de Zandwartse brandweer, dat zijn natuurlijk wel onze helden. En die moeten we af en toe goed in het zonnetje zetten. Zeker weten, Benno. Dat gaan we doen volgende week zaterdag tussen 2 en 5 uur. Dus uh, ga zeker. Krok dan weer naar de Zandvoortse Radio luisteren. En uh, ja, niet alleen uh, volgende week zaterdag uh, gebeurt er iets speciaals. Eigenlijk altijd hè, bij CTVM. Uh, ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Want, uh, wat, is, wat hebben we morgen dan uh, op de radio? Ja, morgen uh, zondagavond heb ik weer een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En dat doe ik met onze radiocollega Richard Buitenhek. Die is al twintig jaar langer uh, coach. En uh, Richard heeft een boek geschreven over belemmerende overtuigingen. Hij heeft een vervolgboek daarop geschreven. Dat is een zelfhulpboek. En uh, Richard heeft, uh, uh, is uh, vorig jaar... Uh, ...afgestudeerd als EMDR-therapie. Dat is een therapie voor uh, mensen die getraumatiseerd zijn. En ja, Riesen en ik hebben dan nog een verleden met elkaar. Ja, aha, aha. dat gaat helemaal terug naar, uh, naar uh, onze jeugd in Haarlem. En um, nou en dat, zo zijn er allerlei uh, banden, uh, familiebanden liggen daar. Dus daar beginnen we natuurlijk mee. Dus uh, gezellig uh, onder ons. Ja, uh, volgende, ja, ja, ja. we beginnen heel familiair en dan later wordt het natuurlijk uh, puur zakelijk. Uh, <laughs> ja, okay, ja, maar, nee, maar het is wel een, een hele leuke uitzending geworden. En waar ik overigens weer mijn oude New Age muziek bij tevoorschijn heb gehaald. Oké, okay, dus dan morgenavond luisteren. Hoe laat begin je? Van acht tot tien is het. Van acht tot tien, ja. dus... Uh, ook morgenavond weer uh, luisteren naar uh, ZFM. 35 jaar uh, Benno, ja. die, die vlaggetjes uh, die nou in de studio hangen. Ja. Uh, gaan we die combineren dan met de andere versieringen van uh, volgende week zaterdag? Hoe gaan we dat aanpakken? Ja, nou, Dat is even afwachten wat de brandweer zelf meesleept. Ik heb gevraagd om een de brandweervlag, want die is er gewoon. En die komt dan uh, achter mij te hangen dan in dit geval natuurlijk. Dan uh, hebben we even geen 35 jaar ZFM, maar het wordt dan even de, de brand, brandweerradio, zal ik maar zeggen. Zeker. Nou, leuk, zaterdag. We hebben er zin in, uh, Benno. Ik ook. En uh, ja, nou, we hadden het net over carnaval. Want uh, carnaval begint officieel pas morgen, hè. 2 ja. maart, dan begint uh, de carnaval. Ja. Maar eigenlijk, voor uh, overal waar carnaval gevierd wordt... is het uh, vrijdagavond uh, al begonnen, vrijdagmiddag zelfs. Ja, dat valt best wel. Ja, en dan maken ze een heel weekend al van... Uh, en dan uh, zondagavond uh, weet ze al niet meer hoe ze eten. Zeg. <laughs> Maar dat geeft niet. Het is wel heel gezellig altijd. Ja, nou, ik vind ja. het ook wel leuke muziek wat er gemaakt wordt uh, zo rond carnaval. Ik ga er straks nog wel een paar uh, draaien. Maar uh, ja, in Zandvoort hadden we vroeger ook uh, heel veel uh, carnaval uh, nog. Okay. En dat is uh, volgens mij in 1966 uh, begonnen bij uh, Duistergast. Okay. En uh, ja, toen is uh, de carnavalsvereniging uiteindelijk in 1968... Uh, hier uh, opgericht uh, in Zandvoort. En we hadden ook altijd van die uh, carnavalsoptochten uh, waar uh, iedereen uh, aan uh, mee uh, deed. En dat was uh, eigenlijk van uh, de carnavalsvereniging De Scharkoppen. Oh ja, natuurlijk. En uh, ja. ja, ja, ja, dat was uh, mooi. Uh, ik heb er zelf uh, als uh, jongere heb ik ook nog meegelopen toen de tijd. Maar dat is helemaal niet meer. Het nee. enige wat we eigenlijk nog hebben is het uh, kindercarnaval in de protestantse kerk. Oh ja, met Mo uh, Roy van Buringen. Met Roy van Buring, ja. morgenmiddag dus uh, van 2 tot 5. Iedereen is welkom. Verkleed is het leukst, maar onverkleed uh, mag je daar ook een uh, kijkje gaan nemen. En dan is er ook nog optreden van Mike Dane en DJ Lady Mix. Nou, geweldig. geweldig. En de, de kids van Lady Mix die gaan natuurlijk ook wel even ja, ja, ja, een, ja, ja, ja. een, een moppie draaien daar ja. in de protestantse kerk. Dat doen ze heel leuk. Ja, Maar in de regio wordt er wel nog flink gecarnavald. Oh. Met name in de Bollenstreken. Daar vindt oh, ja. echt een heel het carnaval plaats. Vandaag in Noordwijkerhout een hele optocht vanaf mm. 12 uur al. En uh, ja, gisteren zijn ze al in Noordwijk begonnen, in Lisse. Uh, ja, die hele regio van de Bollestreek, ja, die zit uh, zwaar onder de carnaval. Uh, nou, zeg ja, maar. Okay. nou van de zilk wist ik het wel, maar van de rest eigenlijk niet. Uh, nee, die hele Bollestreek... Weet je Zo trouwens dan... hoe dat begint, oh, in de carnaval eh, morgen in bijvoorbeeld Maastricht? Nee. Met een kanonschot. Oh ja? En het hijsen van een pop. Ik ben de naam van die pop kwijt, maar dat, is, uh, dat heeft natuurlijk een heel verhaal zit erachter. Maar ja, dat is wel grappig daar op het strijdhof. Uh, ja, toch merk ik een beetje concurrentie tussen Limburg en Brabant. Ja, dat het, heb het, ik de is, afgelopen dagen wel ontdekt. Het is te, te, twee verschillende soorten carnaval. Ja, hè? precies. Ja. In Maastricht moet je bijvoorbeeld ook niet uh, ongesminkt en uh, onverkleed uh, uh, op straat uh, komen. Want uh, nou, ja, ze staan je niet uh, raar aan te kijken. Maar het, het is niet gepast in ieder geval. Je moet echt verkleed gaan en gesminkt gaan. Ja, en ik uh, hoorde van de week van de burgemeester dan... Uh, ja, dan gaan we weer naar uh, Brabant. Uh, Breda, dat ze erover zitten te denken. Nou, de burgemeester niet hoor. Maar dat er uh, geroepen wordt van... Uh, ...moeten we die buitenstaande niet buiten de deur houden... ...dat het ons feestje blijft, oh. weet je wel. <laughs> dus uh, nee, maar het is altijd een uh, gezellig uh, carnaval. Zeker, zeker. En dan hebben we de zinger de brandweerman... ...dat uh, zou ook uh, misschien wel een carnavalsplaat uh, kunnen zeker. zijn. Uh, Oma Lippenstift. Ja, Oma oh. Lippenstift. Nou, ja. Die heeft hij ook uh, gebracht uh, bij ons uh, in de uitzending. Uh, Benno... ...en ja. het over Patrick van ons. Hier is hij dus met uh, Oma Lippenstift. Doe maar mee, hoor. Oma, oh, ik wist dit Ze ziet de picobello uit Ik wil het niet vertellen, ik wil het niet vertellen Maar ik doe het toch, ik doe het toch Ze heet wel honderd schoenen, vakantie op pizza is haar ding Ja, haar ze blonderen en iedereen die bij haar die voelt zich thuis Ze wil altijd wat leren En weet je, het is daarom dat ik zing Door strof honger staat ze voor je klaar Staat ze voor je klaar Ze houdt van blije mensen Vervult het liefst haar wensen als ze kan <tie> Ze rijdt een snelle auto Staat altijd op een foto met een gulle lach <tie> Ze heeft een hart van goud Dus iedereen is tafelig week zaterdag. Uh, onze uitzending dus tussen 2 en 5 uh, rondom maar uh, dat brandweer. En dan uh, moeten we natuurlijk ook alvast uh, om in uh, stemming te komen. Dus zingen de brandweer draaien. Patrick uh, van uh, ons en uh, oma Lippenstift. Ja, daar gaan we weer. Het maar nou, ik doe er nog eentje hoor. Dan ben je er vanaf.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 De klant, ja ik was altijd zat Mijn huwelijk heeft het dan ook niet gered Want ze ging altijd met elke klant naar bed En ja, ons moeder zei nog Doet dat nou niet, maar ik deed het toch Ja ik weet het, ze zei, maar wat dacht ik toen Wat is het soms leuk om iets fout te doen Ik ooit is in een club geweest ging met zo'n vrouwke mee Mijn god, dat was een feest Maar toen ze daar Maar de docenten vroeg Zei ik, dat heb ik niet Wanneer die vet mij sloeg En ja, ons moeder nog Of wat dacht ik toen, wat is het soms leuk om iets fout te doen? Ja, dan had je maar niet moeten zeggen, Benno, dat hij wel eens een keer carnaval in uh, Maastricht uh, heeft uh, gevierd. Ja, maar dat is leuk hoor. Ja? En, en weet je wat, is, je hebt dus die, dat kanonschot, hè, dat rond 12 of 1 uur. En dan eh, begint zeg maar de, de grote optocht. En die duurt uren. En dan, uh, en dan, nou ja, allerlei praalwagens. Maar ook de burgers zelf lopen daar met karretjes en verkleed rond. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien. Te zien. En de muziek, dat is altijd heel opvallend in Maastricht. Dat is dus geen hoepelpa-muziek. Ja, in die kroegen misschien wel. Maar op straat lopen allemaal samba-bands... Aha, kijk. En dat is uh, snoeihard en, uh, en helemaal uitgedost als uh, hele gevaarlijke figuren. Zwart en donker. En, uh, maar natuurlijk wel die hele opzwepende uh, zamba-muziek. En dat gaat de keer, jongen. Dat is geweldig. Is het een en, beetje Braziliaanse stijl, Ja, Ja, ja, zeg maar? ja. ja een hele Braziliaanse stijl. En, dat, en die komen dan s'avonds. Als de straten eigenlijk al helemaal leeg zijn en verlaten. dan treden zij eigenlijk nog steeds op. Dat is nog heel bijzonder. En dus je hoeft je helemaal niet te vervelen. En uh, ja, nu is het redelijk weer. Maar het uh, carnaval kan ook wel eens vroeg vallen. Zoals ze dat noemen. En dan is het koud, jongen? Koud. Ja, koud. In jouw in oude, oude stad. Dat is vreselijk. Dat heb ik ook een paar keer gehad. Ik ben er een paar keer geweest. En dat is. Uh, Nee, met dit weer is het goed en anders moet je er niet zijn, want wat je ook aan hebt, het blijft koud. Het is al begin februari geweest ja, uit het uh, carnaval. Ja, ja. Oh, dus, uh, vreselijk, vreselijk. Joh, nee, maar een mooie beleving uh, dus. Ja, ja zeker. Uh, en minder uh, mooi. dat, uh, dat uh, Brabants, uh, wat ook al gezellig is, maar dat uh, suipen en uh, mee en lallen. En, uh, ja, suipen uh, dat is er uh, genoeg, maar dat, die, dat, met, dat wel. Ja, die kroegen zitten wel. wel vol. Okay. Maar, het is, maar die muziek, dat is dus heel anders. Uh, krijg je het Maastrichter staar, uh, krijg je dan uh, te horen? Of uh, dat net, net niet? Nou, ja, ik ben eigenlijk nooit in die kroegen geweest, want je kan je kont niet keren en, en, en laat staan dat je aan een biertje kan komen. Maar dus, het was, ik was eigenlijk altijd veel op, op straat. Hè. Dat is want daar gebeurt het natuurlijk. Dat is het leukste. Want ja, er zijn ook straatjes in, in de Maastricht. Nou, daar kan je niet eens doorheen lopen. Zoiets als de Haltenstraat, weet je wel. Dat is helemaal vol. Dus uh, dan moet je echt doorheen wurmen gewoon. Hè. Dit, nou ja, daar ben ik niet zo van. Dat vind ik allemaal heel op gedoe. Nee, maar uh, ja, de, de carnaval is ongekend populair. En dat komt met name door uh, eigenlijk de coronatijd. Hè. Toen uh, mocht het allemaal niet. Ja. En daarna is het uh, weer uh, begonnen. Toen, uh, toen we daar vanaf waren, zeg maar. En toen om een soort uh, uh, verbroedering, uh, iets dergelijks uh, te krijgen. Van uh, dat doen we met z'n allen. En we maken het met z'n allen gezellig. Daar heb je dat woord weer. Ja, ja, ja, ja. Gezellig. Het woord wat, wat we alleen in Nederland kennen volgens mij. Gezellig. Ja. Nou, de eerste steekpartij is al geweest hoor. Oh ja, de, zo gezellig is het ook weer niet. Ja, maar goed, dat, dat de saamhorigheid, dat is wel, wel bekend rondom het carnaval. Ja. En ja, het heeft toch ook iets te maken met vasten, zeg maar. Vaste ja, tijd. Ja, dat komt daarna toch? Eerst, eerst, feesten, eerst en dan, feesten en dan, en dan, dan gaan vast. we vasten. En dan, dan komt de vaste tijd, ja. ja. ja. En, uh, ja dat, uh, en dan dat... hebben we geloof ik paarse. Ja, de moslims mm. zijn natuurlijk ook aan de ramadan begonnen. Volgens mij vandaag trouwens. Oh, is dat zo? Okay. En uh, ja, dat is allemaal wel een beetje rond deze tijd uh, ja, dat ja, ja. dat uh, gebeurt. Nou ja, vasten is op zich uh, uh, helemaal niet zo slecht. Dus, nee, en zorgen uh, voor de medemensen. Uh, ja, ook dat. Vooral dat. En uh, dat kan ook wel even iets... Uh, een, een, een upgrade krijgen. <laughs> dank, dank je, minder uh, dat uh, lala... en uh, ja, ja, dank ja, je, meer ja, dat ja, andere. Ja, ja precies. Oké, okay, nou, dankjewel voor de update rondom carnaval. Morgen, dus in Zandvoort, in de Protestantse Kerk. Van 2 uh, tot 5 uur het kindercarnaval. Uh, met uh, Mike Dane, uh, DJ Lady Mix, Roy van Beuringen die het uh, bij elkaar praten. Uh, allemaal in Kom het Liefst uh, verkleed. En uh, ja, dan kan je ook nog een mooie prijs uh, winnen daar uh, in de dorpskerk, de Protestantse Kerk. Morgen van 2 tot 5 dus.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 Van de week wordt het zelfs 15 graden. Ja, dan gaan we richting de zomer. Hè? Nou, het doet nog even goed. De Summer Days, van uh, Martin Gerrits. En dit is uh, Clouds met het blaadje uh, Cé-la-vie. She sang to me. Je me rappelle She did I was just a little boy. But I remember. La melodie. La melodie.